Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Elektronische muziek is een heel direct reflection van het environment. In één sens denk ik dat er meer een geluidskundigheid is in onze cultuur nu is related to why music is taking the turn that it is.